Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Woonakkoord verdeeld ontvangen. Dood van Anas was zelfmoord, zegt politie. En Doek valt definitief voor Icon en RKK. Het woonakkoord dat het kabinet heeft gesloten met een deel van de oppositie... is verdeeld ontvangen. De vereniging Eigen Huis vindt de nieuwe regels voor de hypotheken... ongunstig, merkwaardig en ingewikkeld... Ook de woningcorporaties zijn niet blij met het akkoord. Volgens koepelorganisatie Edes leveren de corporaties nog altijd fors in. Ook de oppositiepartijen PVV, SP en CDA zijn erg kritisch. Ze vinden dat de woningmarkt als een melkkoe wordt gebruikt... en dat het akkoord leidt tot enorme lastenverzwaringen voor de burger. Makelaarsvereniging NVM en de werkgevers in de bouw... zijn positiever over het akkoord. De 13-jarige Anas uit Wassenaar heeft zelfmoord gepleegd. Dat staat nu vast na forensisch-technisch onderzoek. De politie ging eerder al uit van zelfmoord, maar hield een slag om de arm. Het na het onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf. Anas stond onder toezicht van bureau Jeugdzorg. De instantie wil niet zeggen waarom dat was, vanwege de privacy van het gezin. Volgens de school van de jongen werd hij gepest, maar het is niet duidelijk of dat de aanleiding voor de zelfmoord was. Vanavond doet de politie in Wassenaar nog wel een passantenonderzoek... om een reconstructie van de vermissing te kunnen maken. Minister Schultz en staatssecretaris Mansveld... schrappen een aantal projecten in het kader van de bezuinigingen. De verdere ontwikkeling van de N23 in Noord-Holland... de vernieuwing van een aquaduct in Friesland... en de verbreding van de A67 gaan niet door. Voor andere projecten wordt minder geld uitgetrokken. Dat er moest worden bezuinigd was al afgesproken in het regeerakkoord. NS en ProRail rijden morgen opnieuw met een aangepaste dienstregeling vanwege de weersverwachting. Het gaat morgen sneeuwen en het treinverkeer kan daar last van hebben. Een aangepaste dienstregeling zorgt er volgens NS en ProRail voor dat verstoringen sneller kunnen worden verholpen. ProRail houdt extra sneeuw- en storingsploegen achter de hand en NS zet extra personeel in. Deze winter werd al vaker met een aangepaste dienstregeling gereden. In januari dagen achter elkaar en ook begin februari reden er minder treinen vanwege het winterweer. Mexicaanse zakenman Carlos Slim wil dat topman Blok vertrekt bij KPN. Dat meldt persbureau Bloomberg. Slim heeft 28 procent van de aandelen KPN in handen... via zijn bedrijf America Mobiel. KPN wil voor 4 miljard euro aan nieuwe aandelen uitgeven. Maar Slim zou daar alleen toestemming voor willen geven... als hij een plek krijgt in de raad van commissarissen van KPN... en als Blok opstapt als topman. America Mobiel wil niet reageren op de berichten. Een Nederlands bedrijf is mogelijk onderdeel van het Europese schandaal met paardenvlees. Verschillende media noemen het bedrijf Nemajtek in, in Breda als een schakel in het netwerk. Een bedrijf uit Cyprus dat wordt geleid door een Nederlander zou 60 ton paardenvlees bij Nemajtek hebben opgeslagen. En daarna zou het verder zijn verhandeld als rundvlees. Maar het Brabantse bedrijf zegt dat het vlees ook weer als paardenvlees de deur is uitgegaan. Eigenaar van het bedrijf op Cyprus is een eerder veroordeeld voor fraude met halalvlees... samen met een vleeshandelaar uit Oosterhout. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Peter Kooijmans is overleden. De CDA Koymans was anderhalf jaar minister van Buitenlandse Zaken in het derde kabinet Lubbers. Kooijmans was ook bekend als hoogleraar volkenrecht en rechter bij het internationaal gerechtshof. Peter Kooijmans is 79 jaar geworden. De rechtbank in Utrecht heeft een 53-jarige helseenzel veroordeeld tot vijf jaar cel. De man heeft in Amersfoort en omgeving gehandeld in wapens en drugs. Het vonnis is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Een politie -infiltrant kocht twee jaar geleden wapens van de man, waarna die kon worden opgepakt. Volgens een raadsman had de agent niet ingezet mogen worden. Maar de rechtbank zegt dat alles volgens de regels is gelopen. Kleine religieuze omroepen als de ICON en de RKK verdwijnen definitief uit het omroepbestel, blijkt uit de gewijzigde mediawet die staatssecretaris Dekker vandaag aan de Kamer heeft gestuurd. Dekker kondigde in december al aan dat er in het nieuwe omroepbestel geen plaats meer is voor kleine religieuze omroepen en dat hun budget vanaf 2016 wordt geschrapt. Nu blijkt dat zij dan ook hun zendtijd verliezen. Vanaf 2016 mag de publieke omroep nog uit maximaal acht omroeporganisaties bestaan en nu zijn dat er nog 21. Het weer: opklaringen, maar vannacht raakt het steeds meer bewolkt en gaat het licht vriezen. Morgen begint het dooien en dat gaat dus gepaard met sneeuw en lokaal ook ijzel. De middeltemperatuur ligt iets boven nul. Adb verkeersinformatie Het is minder druk dan normaal op woensdag. De meeste files zien we nu in de regio Rotterdam. Er is eigenlijk maar één file die opvalt, en dat is die in het zuiden... op de A2 van Eindhoven naar de Belgische grens... tussen Maastricht en Knopend europaplein 2 kilometer. Dat is in Maastricht. Dat heeft te maken met een ongeluk. De weg is helemaal dicht tussen Maastricht en Gronsveld. Voorlopig wordt hij daar omgeleid. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik... Vijf over zes, goedenavond. En eet smakelijk voor wie aan tafel gaat of staat te koken. Ligt er een paardenbiefstuk in de pan? We gaan het niet hebben over de ethiek van het eten van paarden. We hebben nieuws over een bedrijf dat een belangrijke schakel zou kunnen zijn... in het schandaal rondom paardenvlees. We beginnen dit laatste half uur van het Radio 1-journaal in Rome. De heilige mis van als woensdag is gaande in de Sint-Pieter. Een bijzondere mis, want het is waarschijnlijk de laatste keer... dat Paus Benedictus XVI een openbare mis opdraagt... voordat hij op 28 februari aftreedt hier convoy, Pregiamo. Een fragment van het begin van de mis. Correspondent Rob Zoutberg was bij de mis is even naar buiten gelopen. Als goed sta je nu op het Sint Pietersplein. Waar we nog wat kunnen horen van die mis, Rob. Ja, het gezang is nu even gestopt en dat geldt waarschijnlijk wel voor deze uitzending, want de speakers staan hier vrij hard. Maar goed, hier inderdaad met de basiliek in mijn rug, het Pietersplein vormen. En ik kan meteen zeggen, binnen is het vol, is het druk, maar hier buiten op het Pietersplein, waar die enorme geluidsinstallatie staat, waar het dus nu even stil op is, daar staan maar zo'n 150, 200 mensen. Niet echt druk, dus. Oké, okay, kun je wel beschrijven hoe de sfeer in de kerk was? Ja, toch heel bijzonder. Ik denk iedereen, er zijn mensen uit alle landen, want je hoort ze om je heen, je hoort Engelsen, je hoort Duitsers, je hoort mensen uit Azië, mensen komen uit de hele wereld hier naartoe. Iedereen is ervan bewust dat het een historisch moment is die iedereen daar zag. En ja, de dienst was natuurlijk al een tijdje bezig toen de thuis binnenkwam. Uh, op, een, op, een, op een stoel met, met wielen eronder. Hij kon niet lopen, hij werd ook ondersteund. Er gingen echt tientallen, en nog eens tientallen cameraatjes, mobieltjes omhoog. Iedereen wilde dit vastleggen, maar nogmaals iedereen is er wel van, wel van bewust. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat we een mis zien met deze paus. Ja, echt een historisch moment. En liet de paus zelf ook merken dat het inderdaad wel eens een van die laatste gelegenheden zou kunnen zijn? Heeft u daar nog iets over gezegd, bijvoorbeeld tijdens de mis? Nee, daar hebben we natuurlijk vanmorgen wel over gehoord. Vanmorgen heeft u zich daar wel over gesproken. Dit moment dat we nu meemaken, er wordt het gezang dat nu weer begint. Dit moment is natuurlijk veel en veel plechtiger. De viering, de mis voor als woensdag die nu wordt gehouden. Het is veel plechtiger dan vanmorgen. De mist vanmiddag in de Sint Pieter. Nog steeds aan de gang. Het werk gaat natuurlijk gewoon door, nog uh, ruime week, 28 februari. En dan had hij het voor gezien. Paus Benedictus de 16e. Rob Zoutberg is erbij. Experts van het Internationaal Atoomagentschap, IAEA, zijn op bezoek aan Iran. Ze zijn daar om te praten over het omstreden Iraanse nucleaire programma. De onderhandelingen tussen Iran en het Westen zitten muurvast. Volgens het Westen werkt Teheran aan de ontwikkeling van een kernwapen. Iran wil zelf bepalen hoe het omgaat met zijn wetenschappelijk programma. En dat geldt dus ook voor de ruimtevaart, vinden zij. Kort geleden ontstond grote commotie toen Iran een levend wezen de ruimte inschoot. Correspondent Sander van Ooren. Een klein aapje komt enthousiast zijn kooi uit. Met een rood uniformje aan klimt hij meteen tegen zijn begeleider aan. De man gaat teder om met het beestje dat de ruimte is ingegaan. Maar is dit aapje wel de ruimte ingegaan? Want op het filmpje waar ik nu naar kijk, zie je twee verschillende apen. Het is een mistake with the um, publiek Part, Public Center. Een stomme fout van de communicatieafdeling, zegt Reza Antadinejad. De wetenschapper die verantwoordelijk is voor de ruimtecapsule. Er zijn gewoon twee films door elkaar gehaald. Op dit filmpje zie ik het aapje wat inderdaad ook in het laboratorium was. Beelden van de lancering en beelden uit de capsule. Als het inderdaad klopt, is dit een grote stap voorwaarts voor Iran. De recovery is een heel belangrijk... And hard part of this het moeilijkste, zegt Antidinejad, is niet om iets de ruimte in te krijgen, maar om een capsule met een levend wezen veilig weer terug op aarde te krijgen. De trots straalt er nog altijd vanaf. Voor de wetenschappers hier is het een bittere noodzaak om een eigen ruimtevaartprogramma te hebben. It's a politics, yeah? If uh, International Space Station. Mm. If if we want to participate in this project, the big de big landen uh, uh, let us about it, or no? Alles rond Iran is politiek. Stel dat wij zouden willen meewerken aan internationale projecten... bijvoorbeeld het internationale ruimtestation ISS. Wat denk je dan dat het Westen daarop zou antwoorden? Het Westen kijkt namelijk ook naar de beelden van de lancering... en is bang dat de raket die gebruikt is om pionier omhoog te brengen ook gebruikt kunnen worden om raketten naar Europa of Amerika te sturen. Raketten misschien zelfs wel met een nucleaire lading. Sorry, uh, I love uh, Western people. Pardon, zegt Ante Dinejad. Ik hou van Westerlingen, maar de politici daar, dat is wat anders. Politici waren verbaasd over wat we bereikt hebben, maar dit is geen bedreiging. Maybe the US government uh, a little bit biased about the... Thinking in, thinking of, uh, Misschien is de regering in de Verenigde Staten een of beetje de... voor ingenomen over hoe wij denken. Dat wij alleen maar bezig zijn met hoe wij het Westen zouden kunnen aanvallen. Maar als Iraniër zeg ik, we zijn jullie vriend. Als Iraniër... Ik wil niet nee, we zijn je vrienden. Wederzijds onbegrip, wederzijdse trots en wederzijds wantrouwen. Het maakt het ruimtevaartdossier er ingewikkelder op. En dat geldt natuurlijk helemaal voor het nucleaire dossier. Vandaag met het bezoek van het internationale Atomenergieagentschap is weer een voorbeeld daarvan. Bij de uitgang van het laboratorium staat trouwens de capsule van. Voor staat trouwens de capsule waar de aap mee de ruimte in is geweest. Het is inmiddels een museumstuk, want de wetenschappers, even los van wat de politici wereldwijd ervan maken, het uiteindelijke doel hier is om een Iranier op de maan te laten lopen. En Ahmedinejad had zelf onlangs aangekondigd dat hij best zijn leven zou willen opofferen om namens Iran de ruimte in gegaan. Verslag was dat van Sander van Hoorn. Een Nederlands bedrijf is mogelijk betrokken in het Europese schandaal met paardenvlees. In verschillende landen is paardenvlees in kant-en-klaar maaltijden aangetroffen... terwijl dat niet op de verpakking stond. Het opslagbedrijf Nemitec in Breda wordt als een van de schakels in het netwerk genoemd. Zelf ontkennen ze. Kan ik uitleggen dat wij alleen maar opslaghouwers zijn. En dat hier op dit terrein bij Nemitec niet met vlees gewerkt wordt. Dus vlees wordt niet verwerkt. Alleen maar opgeslagen. En zoals het er erin komt, zo gaat het eruit. En het komt van Roemenië en het gaat weer naar een ander land toe. Weet u ook waar het na naartoe gaat? Nee, bestemmingen zijn bij ons niet bekend. Omdat wij het uh, naar de klant zelf brengen. En uh, ja, dat is het. Zij de woordvoerder van Nimmertek tegen Theo van Brugge zegt. Theo, je bent er nog steeds, je bent er de hele dag geweest. Wat is er aan de hand bij dat bedrijf? Ja, eigenlijk is er bij dit bedrijf niet zo heel veel aan de, aan de hand, uh, Tim. Daar ligt uh, paardenvlees opgeslagen. Ze zeggen dat het een kleine lading is, ongeveer tien uh, vrachtwagens. zeg maar. Um, ja, Dat is door een bedrijf daar neergelegd. En een ander bedrijf die haalt het daar weer weg als paardenvlees, zo zegt het bedrijf. Dus wat hun betreft is er eigenlijk niets aan de hand. Maar hoe is het bedrijf in beeld gekomen in deze kwestie? Nou, verschillende media, ze waren vanochtend enorm overvallen. Franse televisieploegen, Engelse televisieploegen, die, ja, die zitten erg met dat paardenvlees in hun maag, om het zo maar te noemen. En die proberen eigenlijk te ontrafelen hoe dat, dat netwerk in elkaar zit. Hoe dat dat paardenvlees uiteindelijk als rundvlees in uh, bijvoorbeeld lasagne in de supermarkten terechtkomt. En toen kwamen ze bij dit bedrijf terecht, omdat een, een bredanaar die een bedrijf heeft eh, draap genoemd, is in Cyprus gevestigd voor op papier... die heeft daar dat paardenvlees eh, neergezet. En weer een vriendje van hem, wat eh, weer in Oosterhout woont... die heeft dat paardenvlees daar weer weggehaald en die heeft het verder verhandeld. En nu brengen ze die twee mannen die eerder veroordeeld zijn voor het eh, verhandelen van eh, vlees... Uh, hebben ze in verband gebracht met dat bedrijf in Breda... wat in principe, zoals het er nu uitziet, onschuldig is. Want, want dit bedrijf, tech, heeft, heeft dat, dat nou wel of niet... het vlees ook naar het buitenland verhandeld? Nee, het bedrijf zelf niet. Dat zijn deze twee mannen die uit de buurt van Breda komen... die voorheen al eens een keer uh, paardenvlees uit Zuid-Amerika verhandeld hebben als halal uh, geslacht rundvlees. Dus die weten van wanten en die zeggen nu vol volgens de verschillende media in het buitenland... zijn deze twee mannen weer actief en hebben daar hun vlees tijdelijk gestald. En het bedrijf dat stalt wel van meerdere klanten producten daar. Maar die twee mannen die zijn actief bezig, blijkend uh, verschillende buitenlandse media om dat paardenvlees dus op een andere manier... Op een andere, onder een andere noemer uh, Europa verder in te brengen. Ja, want welk bedrijf is dat dan? Wat inderdaad dat, dat, dat, dat vlees, dat paardenvlees... Uh, naar het buitenland verhandelt? Nou, die draap, dus wat in Cyprus gevestigd is, maar door gewoon de, die man uit Breda gerund wordt... Die zou dat vlees opgekocht hebben in Roemenië. En zijn vriendje die verhandelt dat dan weer onder een ander productnaam verder in Europa. Nou, dat zal de komende dagen nog wel bewezen moeten worden. Want dit zijn alleen nog maar aantijgingen die die kant op gaan. Maar de twee mannen zijn dus eerder in verband gebracht met fraudegevoelig vlees. En daar spitst het onderzoek zich op toe. Theo Verbrugge, dankjewel. De spanning stijgt in Rotterdam. Straks betreedt Roger Federer het Center Court. We gaan even vooruitblikken zodra ik met Marcelle Misker. Het was niet veel en het is waarschijnlijk ook niet veel gebleven. De avondspits bij Nanswaan. Nee Tim, inderdaad, het is geen drukke avondspits. Maar er zijn wel twee snelwegen dicht. De A2 richting de Belgische grens is dicht bij Maastricht... door het ongeluk met een spookrijder eerder vanmiddag. staat twee kilometer file. En de A10 West naar Zaanstad is even dicht bij de Koentunnel. En dat komt door een te hoge vrachtwagen. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. De positie van Ilko Blok, topman van KPN, staat onder druk... Carlos Slim, de groot aandeelhouder bij KPN... en de rijkste man van de wereld, wil dat blok vertrekt. Best versloten. Hoe ben je dat te weten gekomen? Nou, het zijn geruchten en die zijn op een gegeven moment opgeschreven... door het gerenommeerde persbureau Bloomberg. En op basis van anonieme bronnen hebben zij dat verhaal... zo vandaag de wereld in geholpen. Wat zit hierachter, achter de mogelijkheid... dat blok onder druk komt te staan door een groot aandeelhouder? Het heeft natuurlijk allemaal te maken met... ik geloof dat het twee weken geleden is dat KPN aankondigde... om 4 miljard euro nieuwe aandelen uit te willen gaan geven. Moet overigens goedgekeurd worden door de aandeelhouders... In maart gaat dat nog uh, gebeuren. Um, ja, en dan zijn we bij uh, de grote aandeelhouder. De grote aandeelhouder is Carlos uh, Slim van, uh, van KPN. En die heeft gezegd, uh, althans weer via datzelfde verhaal in Bloomberg... oké, okay, dat zou op zich wel uh, kunnen... maar dan wil ik wel een, raad, een plek in de raad van bestuur uh, hebben. Wij natuurlijk bellen, je kent ons bij de NOS, uh, maar we zijn niet verder gekomen dan uh, de secretaresse die zei dat ze ons verzoek zou doorgeleiden oh. naar de heer Slim uh, uh, zelf. En we weten dus van hem zelf niet of het ook zo is. Nee, want het was wel opmerkelijk toen dat nieuws naar buiten kwam, dat, dat, dat KPN geld wilde gaan ophalen. Um, uh, uh, dat, dat we eigenlijk helemaal niet wisten wat Carlos Slim daarvan vond. Nee, het enige wat we weten is, uh, als je er van de buitenkant na, uh, tegenaan kijkt, wat zien we nou vandaag ook op de Mexicaanse beurs. Daar is dat, uh, dat bedrijf, hè, want hij heeft via zijn bedrijf dat belang in KPN. Het bedrijf heet America Moviel. is vandaag 7% op die Mexicaanse beurs minder waard uh, geworden. Dat komt allemaal omdat er negatieve resultaten zijn van dat America Moviel. De winst daalde, terwijl ze op groei hadden uh, uh, uh, gerekend. Uh, ze zeggen dat komt vooral door koerswisselingen. Mexico handelt vooral met de Verenigde Staten. De peso versus de dollar. Veel koersverlies uh, geleden. Hij heeft ook nog een keer een boete gekregen van de Mexicaanse autoriteiten wegens monopoliepraktijken van achter 30 miljoen euro is voor zo'n man niet zo heel erg veel. Maar toch, het speelt allemaal mee. Dus we weten eigenlijk alleen van de buitenkant... hoe hij er tegenaan kijkt. Hij geeft nooit interviews. En als je dus wil dat Ilko Blok moet opstappen als topman... dan kun je dat wel willen, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Nou ja, met 28% van de aandelen heb je natuurlijk wel uh, enige zeggenschap uh, in, uh, in handen. Maar je hebt geen meerderheid. Je hebt nog geen meerderheid, maar je hebt wel een belangrijke stem. En op het moment dat het erop aankomt, uh, dan kan je de anderen wel meekrijgen. Want ja, uh, zo'n belangrijk um, laat zeggen, aandeel in de onderneming, dat kan je ook weer niet negeren. We gaan kijken wat er de komende dagen gaat gebeuren daarbij bij KPN het hoofdkantoor. Dankjewel, Bert Versloten. En the people liedje holiday en met zo'n vrolijk deuntje willen we allemaal wel lekker op vakantie. Degenen die dat doen vandaag hun koffers pakken, op weg gaan naar Schiphol en die koffers gaan inchecken bij de KLM, komen tot de ontdekking dat ze 15 euro moeten bijbetalen om hun koffer te mogen meenemen in het ruim van het vliegtuig. En dan zullen met name KLM-reizigers even aan moeten wennen. En voor sommigen is het zelfs een reden om dan maar niet meer met KLM te vliegen. Heeft u het in twee koffers en één stuks handbagage gekregen? Of, uh... Ja, het is gelukt. Proppen. Ik heb al moeite gedaan, het was proppen. Wat vindt u ervan, dat de KLM geld gaat vragen voor koffers? Ja, dat is hartstikke spijtig. En, uh, we hebben grote bagagestukken, dat kunt u wel zien. Dus... Nou, u reist veel, u vliegt veel. Hè? Ja. Is het voor u een reden als u bij de KLM moet gaan betalen voor koffers? om dan maar met een ander te gaan vliegen. Ja, ik zou dus inderdaad even een vergelijkend onderzoekje doen... waar ik het goedkoopst uit ben. Dus als ik mijn uh, koffers ergens anders gratis kan inchecken... of me mee kan nemen, dan uh, zou ik dat doen, ja. Het is toch een heel bedrag. Ja, tel maar uit, één ja. gezin. Ja, wij zijn inderdaad, als gezin zijn, we al met z'n vieren. Dus dat kun je snel verdienen dan. Alle reizigers op weg naar een KLM-vlucht... die ik vandaag op Schiphol heb gesproken, reageren verbaasd. En niet alleen de reizigers moeten eraan wennen, ook de concurrenten van KLM gaan goed in de gaten houden wat hier gebeurt. Ja, tijd zal uitwijzen of het een slimme zet geweest is of niet. Niels Broekhoff van British Airways. De Britse luchtvaartmaatschappij die het radicaal anders doet dan de KLM. BA heeft een uh, poosje geleden besloten om zelfs het uh, aantal kilo's dat je mee mag nemen. Om dat te verhogen zeg maar, van 20 naar 30 kilo. En hoe kan het nou dat de ene ouderwetse traditionele luchtvaartmaatschappij dit doet en de ander dat? Nou, dat is een keuze, is een afweging die elke maatschappij voor zichzelf neemt. British Airways zag in Londen hè, de thuisbasis van de maatschappij... Dat het uh, flink lastig is om, om, om hè, weerstand te bieden aan, aan de, de low-cost carriers... om echt op, op prijs te gaan vechten. De EasyJets, de Ryanair's. Exact. Dus je moet wat meer bieden, juist wat extra's bieden. Klanten duidelijk maken dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over de weegschaal. Exact. Wat kan je extra bieden in plaats van wat kan je er vanaf knabbelen? Gaat dit de KLM klanten kosten? Levert dit de concurrent klanten op? Dat ik echt niet te zeggen. U zou er een leuke campagne van kunnen maken, toch? Ja, ja, Bij ons af... kan het nog wel, hoor. Absoluut. 23 kilo. Ja, dat klopt ook. Nee, Ik, ik, ik zou niet durven zeggen hoe dat zich uitwerkt op de lange termijn. Maar uh, wij zijn ervan overtuigd dat uh, mensen kiezen voor service. En vliegtuigen die op tijd vertrekken natuurlijk, dat ook niet te vergeten. Een verslag vanaf Schiphol was dat van Louis Dekker. De tennisfans hebben er even op moeten wachten... maar straks komt de nummer 1 van de plaatsingslijst Roger Federer... in actie op het ABN Amro Tennis Tenoor, Marcel Mesker. En dat betekent ongetwijfeld een vol ahoy... Ja, het is uh, nu helemaal leeg. Het is uh, stilte voor de storm. Het centekort wordt zelfs uh, met een uh, stofzuiger schoongemaakt. Hè, de pluizen van de ballen, zodat uh, de spelers nergens last van hebben. Want straks ja, gaan de lichten uit. Het spotlicht uh, gaat aan. En ja, dan komen de spelers het centekort op. En uh, ja, eerst krijgen we dan die onbekende Sloveen Grega Semija nummer 64 van de wereld, geen wereldster. De laatste speler die qua ranking direct werd toegelaten. Um, je zou zeggen, een goede loting voor Roger Federer. Lekker partijtje om in te komen. En dan als tweede speler altijd de beste op het laatste. Ja, dan die entree op het centercourt. Ja, dat is heerlijk. Dat is een kippenvelmomentje. Ja, beschrijf dat dus. Heerlijk... Want, want dat is natuurlijk echt een, een soort gekte... die dan losbarst in ja. Rotterdam als Federer verschijnt. Ben, ja, beschrijf ja. wat er gebeurt dan in Ahoy. Ja. Ik kan me dat van vorig jaar herinneren dat uh, ja, ik zat hier zelfs ook met Kippenvel. En ik heb hem denk ik al, al de laatste uh, 15 jaar uh, zien opkomen en zien tennissen. Ja, omdat je er dus zo met je neus op zit en je proeft dus de passie en ja het, de, de adoratie van de mensen die hier op de tribune zitten en ja, dat spat van de gezichten van iedereen af, open mond, grote ogen het gejuich eh, spot ligt aan en dan komt hij en dan heel relaxed stapt hij dan binnen hij zwaait naar de mensen eh, nonchalant zijn rackets over zijn schouder, hij gaat zitten, hij neemt de tijd ja, en hij geniet ook van dat moment, hij wordt daar niet meer druk om, hij wordt daar niet meer nerveus om, hij geniet, hij zuigt die energie van al die mensen naar binnen. En ja, want die energie, daarmee moet je het al wel gaan klaarspelen. Want je, je, je moet het toch niet voorstellen dat je zo'n eerste partij verliest? Nee, dat moet je zeker niet voorstellen. Dat uh, gaat denk ik ook zeker niet gebeuren. Ik ben trouwens wel benieuwd hoe hij speelt, hoor. Want hij heeft twee weken geen racket aangeraakt. Hij heeft wel fysiek nou, gewoon maar. getraind. Uh, maar ja, als je 31 bent en 17 Grand Slams... je verleert het echt niet in twee weken. Hij is hier al vanaf zaterdag. Hij heeft hard getraind. Uh, met uh, ja, zijn mededeelnemers hier van het toernooi. Dus hij is zeker klaar voor de wedstrijd. Het zal niet zijn beste wedstrijd worden, denk ik, van het toernooi. Dat zal hij voor het laatst bewaren. Maar uh, ja, het is natuurlijk een heerlijk moment. Straks en laten we hopen dat hij wint, want dan wie weet krijgen we een ontmoeting tussen Federer en Timo de Bakker, want D die staat al in de tweede ronde in de wacht. En die speelt goed. En die speelt zeker goed. Die won dus gisteren van een oud-winnaar hier. Van Michael Juschny, de Rus. Die weliswaar moest opgeven in de derde set. Maar ja, als je achter staat. En dan gaan de pijntjes altijd meer pijn doen. Maar Dimo de Bakker maakte een uh, bijzonder goede indruk weer. Eindelijk weer. Fijn voor hem. Fijn voor het Nederlands tennis. Wat uh, deze week toch wel weer een beetje in de lift zit. Want ook Igor Zeisling staat in de tweede ronde. Laten we dat ook niet vergeten. En die twee heren die waren vandaag actief. Hè? En Het uh, man de dubbele bakker uh, uh, won samen met Jesse Houtakaloem van... Het duo Hazen en Zijsling. Terwijl Hazen en Sijsling het laatst nog schopten tot de finale van de Australian Open. Wat gebeurde daar? Ja, dat is natuurlijk een, een gekke wedstrijd. Dan heb je twee Nederlandse teams, die loten elkaar, kennen elkaar goed. Dus dat is toch een beetje spanning uh, naar elkaar. En ja, in de dubbel wordt er geen beslissende derde set gespeeld. Hè? Op die ATP toernooien is het een derde set, dan wordt er gewoon een extra lange tiebreak gespeeld. Een match tiebreak noemen we dat. Het eerste team dat tien punten wint, ja, die wint. He, dus de eerste set was voor hazen Sijsling. tweede set de bakker Hoetagaloen. Ja, en dan zo'n gekke super tiebreak, team drie voor uh, de bakker Galoen. is natuurlijk een beetje een loterij. En uh, ja, past misschien ook wel in het plaatje bij Robin Hazen... die natuurlijk gisteren een dramawedstrijd speelde tegen ja. Ernest Gulbis... en slechts drie games maakte. Dus het zit hem niet mee, dit toernooi. De bakker wel. En uh, ja, die hadden net wat meer geluk in die super tiebreak. En dan maar hopen. Team de bakkers tegen uh, Roger Federer in de tweede ronde. Maar eerst nog die wedstrijd vanavond tegen Grega Zemlia om half acht, niet waar Ja, half acht. We zijn er klaar voor. Marcel Mesker, dank je wel. Dat brengt ons bij het eind van dit NOS Radio 1 -journaal. Ik wens u een prettige woensdagavond. In Capelle naar IJssel zit klaar Joost Eerdmans met Avondspits. Joost, goede avond. Tim, Goedenavond. Onze wedstrijd eh, vanaf half zeven gaat over de term allochtoon. Eh, je weet, in Amsterdam is het woord allochtoon vandaag in de band gedaan. Het verzoek van de plaatselijke PvdA-afdeling. Al een tijdje geleden gaat de gemeente nu de term schrappen. Ambtenaren mogen het woord vanaf vandaag ook niet meer gebruiken. Allochtonen heten vanaf nu Amsterdammers van buitenlandse afkomst. Ja, griezelig, politiek correct, zo vind ik dat. Je denkt toch ook meteen weer terug aan Ella Vogelaar... Kijk, de gekke zeg maar. Maar het is juist haar opvolger als minister... toen Eberhard van der Laan, die nu burgemeester van Amsterdam is... die dit invoert. Best opmerkelijk eigenlijk. Hoe dan ook, we schieten er Tim natuurlijk helemaal niks mee op... door zo'n term te schrappen. Kijk eens naar de problemen die eronder liggen. Dat lijkt me veel relevanter. Schrappen term allochtoon is symboolpolitiek. Linkse symboolpolitiek, zeg ik. U kunt gaan reageren op deze mooie stelling wat mij betreft. Op 0800 1121 of Twitter mee met hashtag eens, hashtag oneens... Naar avondspits kan ook at Ziet u ons op Twitter verschijnen. 0811 21 is de telefoonlijn. Ik hoop dat u getuige bent van een mooi debat hier in avondspits van WNL. Uiteraard graag tot na het nieuws. verkeer en weer. Tot zo.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 Radio 1, het NOS Journaal. Het is ruim een minuut over half zeven. Mijn naam is Freddy van Het aantal plofkraken op geldautomaten neemt toe. Vorig jaar is bijna 130 keer geprobeerd zo'n automaat op te blazen. De daders zijn vaak zware criminelen. De plofkraken veroorzaken veel schade en leveren de dieven maar weinig op... Wegen over die cijfers staat dat er bijna geen bankkantoren meer worden overvallen. In 1992 waren er 570 bankovervallen, vorig jaar nog maar vier. Het woonakkoord dat het kabinet heeft gesloten met een deel van de oppositie is verdeeld ontvangen. De vereniging Eigen Huis vindt de nieuwe regels voor de hypotheken merkwaardig en ingewikkeld. Ook de woningcorporaties zijn niet blij met het akkoord. De oppositiepartijen PVV, SP en CDA zijn ook erg kritisch. De makelaarsvereniging NVM en de werkgevers in de bouw zijn wel positief. De dertienjarige Anas uit Wassenaar heeft zelfmoord gepleegd. Dat staat nu vast, na forensisch technisch onderzoek. De politie ging eerder al uit van zelfmoord. Uit het onderzoek is nu gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf. Een NS en prorail rijden morgen opnieuw met een aangepaste dienstregeling vanwege de weersverwachting. Het gaat morgen sneeuwen, daar hoort u direct Marco Verhoef over... en het treinverkeer kan daar last van hebben. Door een aangepaste dienstregeling met minder en kortere treinen... kunnen volgens NS en ProRail verstoringen sneller worden verholpen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Met Marco Verhoef dus. Ja, en voordat die sneeuw komt, hebben we nog een nacht te gaan. Daarin dienen de eerste veranderingen zich al wel aan, want het raakt bewolkt. Het vriest nog licht in het oosten min 4, in het westen min 1. De wind gaat toenemen uit het zuiden tot zuidoosten. Krachtig in elk geval in de kustgebieden. En dan morgenochtend, zo ik denk rond een uur of tien... dient de eerste sneeuw zich aan in het westen van het land. Daarna breidt de sneeuw zich langzaam uit naar het oosten. En in het westen van het land gaat uiteindelijk de neerslag dan over in regen. Maar goed, dat met temperaturen die maar net boven nul uitkomen... het kan eigenlijk in het hele land glad worden. Het zij door sneeuw, misschien ook zelfs wel eventjes door ijzel. In totaal kan er lokaal 3 tot wel 8 centimeter vallen. En daarbij staat dan ook nog een stevige wind. Vrijdag is dat allemaal wel voorbij. Dan dooit het overdag een graad of vier. De zon, misschien komt die even aan bod. En er kan nog een licht buitje vallen. En ook de dagen daarna kan er soms wat lichte neerslag vallen. Overdag is het 5 graden. Maar in de nacht blijft het kwik dicht bij het vriespunt. En blijft de kans op gladheid dus aanwezig. ANRB Verkeersinformatie. De avondspits is voorbij en die was sowieso niet druk. In het zuiden is de A2, bij Maastricht nog altijd dicht in zuidelijke richting. De afsluiting is tussen Maastricht en Grondsveld. Dat had te maken met een ongeluk. Er is nu technisch onderzoek. Voorlopig wordt u daar omgeleid. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De schrappe term allochtoon is links symboolpolitiek. Ja, een avondspits geen 50-20 grijs, maar een hemel vol vuurwerk. Luister en huiver. Wel, ben jij nou. 0800 1121. Goedenavond, het is zo stigmatiserend en mensen worden ermee in een hoek gedrukt. We zijn toch allemaal Nederlanders? Weg met de term allochtoon, zegt de gemeente Amsterdam... waar het linkse symbooldenken ongeveer 100 jaar geleden werd uitgevonden. Allochtoon betekent letterlijk wie uit een ander land afkomstig is... en het verving in de jaren 70 het woord immigrant. In de volksmond betekent het woord allochtoon nu vooral nieuwe bewoners... en zijn de autochtonen de oude bewoners. Dus ook de derde generatie Marokkanen die hier gewoon geboren... Zijn, worden inderdaad nog aangeduid met het woord allochtoon. So what? Als je de integratieproblematiek wilt oplossen... dan kun je maar beter serieuze maatregelen voorstellen... in plaats van je tijd te verdoen met dit soort zinloze symboolpolitiek. Dat leidt af van wat er werkelijk aan de hand is. Uit alle rapporten blijkt immers dat een helaas niet zo kleine groep allochtonen... het woord zelf continu een slechte naam bezorgt. Laat ze zich daar druk om maken aan de Amstel. Schrappen van de term allochtoon, dat helpt niet. Bel nou. 800, 1121. En dat alles naar aanleiding van het rapport tussen afkomst en toekomst... Uit mei van vorig jaar. Het gaat over de etnische categorisering door de overheid. Zoals het zo mooi staat omschreven. U kunt u mening geven. Want uit dat rapport komt dus voort dat diverse gemeenten... waaronder vandaag ook de gemeente Amsterdam, onze hoofdstad... heeft bepaald dat het woord allochtoon... niet meer door ambtenaren gebruikt mag worden. Uit de boeken wordt geschrapt. En, en mensen dus heten voortaan Amsterdammers van buitenlandse afkomst. Vindt u dat nuttig? Vindt u dat zinvol? Had u een hekel aan het woord allochtoon? Of zegt u waarom in hemelsnaam moet dit gebeuren? U kunt met uw mening terecht bij WNL... Avondspits 0800 1121. Mijn mening is helder. Nou de uur nog. Jan-Willem Bozeven twittert mij eens. Eerdmans ingrijp in onze taal van hoge is zinloos... hoewel allochtoon een lelijk woord is. Hashtag WNL pakt die. De king zegt hashtag eens. Geef het beestje een naam. Een jaar later andere naam. Nog een andere naam. En dat gaat zomaar door. Hij vindt het dus ook niks. En Lia van der Velden zegt ook eens... je kunt zowel Nederlander zijn als trots op je eigen roots. En een woord is ook maar een woord. Ga zo naar hoogleraar nummer één. We hebben er twee voor u klaarstaan. Die zullen een gefundeerde ja, mening geven over dit, uh, dit thema. Maar eerst naar onze eerste beller. Dat was, dacht ik Matthijs Sukel, niet Sukel natuurlijk, maar met een 1 met, met 1K. En hij komt uit Rotterdam. Goedenavond. Matthijs. Hoi uh, Joost. Hallo. ja, Ja, nee, dat, uh, dat had je in één keer helemaal goed begrepen, die achternaam. Mm. Um, dat klopt. Ik ben het oneens uh, met je stelling. Ja. Um, want want uit, het woord, uh, of uit de woorden autochtone en spreek spreekt altijd nog een soort onderscheid uit. Terwijl het in veruit de meeste gevallen gaat het, uh, om mensen met de Nederlandse nationaliteit. Ja. Dus ik begrijp niet waarom dat onderscheid gemaakt moet worden. En het is heel goed als ze dat, uh, als ze dat wegnemen, als ze het gewoon hebben over Nederlanders. En waarom, kijk, jij vindt het woord allochtoon dan besmet? Of Je kunt, je kunt natuurlijk zeggen het is onlogisch, maar jij, vindt, jij geeft ook een duiding aan dat je het woord allochtoon uh, blijkbaar een, een, geen, geen, geen prettige weergave vindt. Ik vind het, gewoon, ik vind het een, vooral een onnodige weergave... als het uh, okay. in, in veruit de meeste gevallen... Uh, over mensen hebben met de Nederlandse nationaliteit. Kijk, dat ze een andere achtergrond hebben... Uh, uh, dat, ze, uh, uh, dat maakt in principe niet uit... want ze hebben de Nederlandse nationaliteit. Dus waarom zou je iemand een allochtoon noemen... als hij hetzelfde paspoort heeft als jij of ik? Ja, maar dan vind je dan ook niet dat hij dat nog genoemd moet worden... bijvoorbeeld Surinaamse Nederlander, Turkse Nederlander... Uh, of nee, zoals Amsterdam. Dat vind ik eigenlijk ook... Nee, precies nee dat vind ik eigenlijk ook helemaal niet interessant. Nee. Nee, want dan... En Amsterdam noemt ze nu uh, Amsterdammers van buitenlandse afkomst, de allochtonen. Dat vind je dan ook onzin? Ja, dat vind ik eigenlijk ook onzin inderdaad, ja, als het gewoon uh, Amsterdammers zijn en mensen met de Nederlandse nationaliteit, waarom ja. zou je dat uh, erbij vermelden? Nou, omdat je dan weet dus, uh, waar, waar je het over hebt, hè? dat is een beetje het punt. Je kunt ze nog categoriseren in niet-westerse ja, allochtonen. Maar, maar... En westerse allochtonen. Ja, maar goed, dan, dan, dan kan je er ook bij gaan vermelden met mensen die, die een bril dragen... of die, die een gele broek aan hebben. Uh, nou, aanhebben. Ja, als... uh, maar stop je dan met, met, met wat erbij te vermelden. Dat lijkt me toch iets anders. Kijk, het indelen van man, vrouw, uh, jong, oud, uh, arm, uh, he, rijk... dat zijn lijken mij kenmerken die wel relevant kunnen zijn nee. voor de statistieken. En daar zit denk ik ook de allochtoon bij, gelet ook op de statistieken die we kennen... en de, uh, en, en de, de autochtoon. Dat, dat is toch niet zo gek? Ja, voor de statistieken, maar om, om het er expliciet bij te noemen, da daar hm. zit toch een soort connotatie aan, wat, wat, wat gewoon uh, um, ja, een onderscheid maakt tussen mensen die in principe uh, gelijk zijn. En nou. dat is uh, wat ik tegen heb op, uh, op de termen allochtoon en autochtoon. Matthijs, je hebt het zeer helder gemaakt, kan ik wel zeggen. Matthijs, okay. dankjewel. Matthijs van Rotterdam. Okay. En u kunt meedoen, 081121, schrappend term allochtoon is linkse symboolpolitiek, zeg ik. Ik laat ook tegenstanders ruim aan het woord, dat doe ik niet moeilijk over vanavond. En u kunt ook mee Twitter hashtag eens of hashtag oneens. Maar ik ga eerst naar Paul Frisse. hij is hoogleraar bestuurskunde en overigens ook lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, de RMO, geheten. Goedenavond, meneer Frisse. Ja, nee, wat... Meneer is u komt uit een college gelopen als hoogleraar... dus u heeft niet al te veel tijd. Dat, daar houden wij rekening mee. Maar ik ben blij okay. dat we even kunnen spreken. Want u hoort mijn stellingname. Uh, wat, kunt u eerst eens aangeven als hoogleraar bestuurskunde... wat is het nut ervan om de term wel of niet te gebruiken, allochtoon? Nou ja, we moeten in de eerste plaats vaststellen dat het niet mag. Hè. Het uh, In de wet bescherming persoonsgegevens staat dat de overheid de term allochtoon niet mag registreren... behalve als het bedoeld is om uh, de positie van mensen... met een andere achtergrond dan Nederlands om die te, te verbeteren. Uh, nou ja, de, de meeste bedoelingen van registratie zijn precies het, uh, precies het omgekeerde. Ja. Wij hebben in ons advies gezegd... voor de overheid is het alleen van belang... Uh, wat jouw juridische, jouw juridische bestaan is. En dan moet de overheid een onderscheid maken... tussen mensen met een paspoort en mensen zonder een paspoort. Uh, dus tussen Nederlanders en vreemdelingen. Dat is het enige wat voor de Nederlandse overheid uh, relevant is. Mm. Daarnaast, uh, ja, ja, de term allochtoon uh, is ook nog eens buitengewoon ingewikkeld... omdat we onderscheid maken tussen uh, allochtoon en niet-westerse allochtoon... Uh, en dan maken we binnen dat niet-westerse allochtoon uh, ook nog hele rare onderscheiden. Omdat bijvoorbeeld mensen met een afkomst uit Indonesië... die zijn dan uh, gewoon allochtoon, hè? Uh, dus niet-westers... Niet yeah. Mensen uit Zuid-Amerika zijn bijvoorbeeld weer wel uh, niet-westers Dat betekent dat uh, uh, onze koninklijke familie uh, uh, voor een belangrijk deel uh, niet-westers is op dit ja. moment. Uh, en hoe uh, los ja, je dat op? Door de term niet meer te gebruiken. Ja, dan, dan, ben je, dan ben je tot net zo ver van huis. Of de overheid, de, overheid. de overheid moet gewoon geen onderscheid meer maken tussen... Uh, uh, tussen uh, wat voor mensen dan ook. Een overheid kent alleen Nederlanders en niet Nederlanders. Je hebt een paspoort en daaraan zijn bepaalde rechten en plichten. Of je hebt een paspoort niet en dan heb je ook bepaalde rechten wel of niet. Goed. Dus het enige relevante onderscheid. En, en nou ja, Mensen plegen strafbare feiten of plegen geen strafbare feiten. En het feit waar hun ouders geboren zijn, want daar komt de term allochoon natuurlijk vandaan, Waar hun ouders geboren zijn, is natuurlijk. Eh, ja, wat heeft dat te maken met het feit dat iemand iets van doet? Ja, nou zijn er veel mensen die het überhaupt gebruiken. En dat hebben we het over de volksmond. Hè, dat, dat praat vrij uh, gewoon. Oh ja, nou, nee, nee, daar wil ik het wel. Moet. Dat kun je onder, onder stoel of banken Maar Dat is natuurlijk een feit dat mensen zo praten. De algtonen of de autochtonen. Dat is ja, hoor. dat. Dat... En dat is ook vet. Vindt u dat ook een en probleem? Moeten we daar tegenop gaan treden? Nee, maar... nee oh. niet. Je, kunt, je kunt natuurlijk als overheid niet de taal gaan reguleren. De enige waar wij voor hebben gepleit in ons advies. is dat de overheid haar eigen taal reguleert. En dus ja. haar begrippen zuiver houdt. En waarom dat eigenlijk is... dan toch? Want u zegt, oké, okay, het is misschien schimmig. Dat ben ik even wel met u eens. dat de, Inderdaad, diverse... Kan ook, inderdaad, kun je het uitleggen ja, door... Do do het, het registreren waar iemand vandaan komt... dat onderbrengen in statistieken... zou vervolgens suggereren dat het feit... dat iemand ouder geboren zijn in Marokko... Ja. Dat dat de verklaring is voor het feit dat u bepaalde handelingen verzet. Nou hoe gaat u is... wel. Wacht even, nou psychologisch... gaat u. Ja. ja, maar dat doen we dus voor Nee, maar ho, ho, ho. Want u, u, u ja, zegt dat u iets belangrijks. Dat he, want... dat. Nee, maar dat zegt u nu, professor. Kijk, als we nu feitelijk vaststellen dat niet-westerse allochtonen een groot aandeel hebben in de statistiek op het gebied van criminaliteit, op het gebied van schooluitval, op het gebied van werkloosheid. Dan is ja. dat wel relevant, lijkt mij. Om dat te weten. Als onderzoek gegeven. Ja, dat leest prima. Dus dan je moet je het lezen. ook ik kunnen. Ja, maar dan moet je het ook kunnen meten. Dus dan moet je het ook zo benoemen. Maar Wie moet dat kunnen meten? Nou, het CBS of, of elk, elk, elk, elk meetinstituut. Oh ja, kijk, ik heb, wij hebben ook gezegd: als wetenschappers onderzoek willen doen, uh, daar zijn ze volstrekt vrij. En alleen wat er gebeurt, is dat die wetenschappers de verplicht verzamelde informatie van de overheid. Zelf willen gebruiken om onderzoek te doen. Ja, dat is logisch en toch? Kan, he, dat, dat lijkt me vindt logisch. Dus je zou ook uh, de, de, de gegevens die u als Nederlands bewoner verplicht heeft afgestaan. Nou, ja. daar mogen anderen dan onderzoeksmatig gebruik van maken. Nee, en dat lijkt me nee, nee, nee, nee, Als de gemeente Amsterdam een, een registratie. of de politie Amsterdam bij, bijhoudt hoeveel mensen in de criminaliteit vervallen. en ze onderscheiden dat in allochtoon-autochtoon. dan zijn die ja, cijfers dat, toch heel dat relevant? Dat mag niet, meneer Eertman. Nou. u. u het is niet alleen een kwestie van of we dat willen of niet. Het is gewoon wettelijk verboden. En als iets in de wet staat... Maar onderzoekers de mogen de overheid, het wel doen. Onderzoekers, eerste, ja. Maar u mag eerst, het wel doen. als ja. ja, als ik langs de deuren ga. Hoe komt men daar dan achter? Want dan vraag ik mij zeer af hoe onderzoekers... Ja. Ja. die gegevens nee, boven nee, tafel houden. Dat is een natuurlijk. Dan moet je het gaan vragen aan mensen. Aan de politie. En als mensen dan weigeren om mee te doen. Nee, niet aan de politie. Want de politie mag het helemaal nou, niet interesseren. Ik, ik denk dat het dan toch gebeurt. Want anders krijg je toch ja, nooit die cijfers overheid in Nederland overtreedt op grote schaal de wetten die ze zelf handhaven. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Ja, nee, de, ik weet dat de discussie speelde rond Antillianen, dat was de verwijsindex. Toen heeft minister Verdonk daar nog iets aan willen doen. Toen mocht het inderdaad ook niet. Rotterdam werkte eraan mee. Ja. Oké okay, meneer Frissen, nou, u zet ons weer op scherp, moet ik zeggen, met uw, <lacht> met, met uw reactie. En eh, Laten we het hierbij houden, want u moest ook terug. We gaan zo naar uw collega Ensinger. Zeer bedankt professor Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde, die zo eventjes wat feiten bij elkaar zet en zegt dat het helemaal niet mag, maar het gebeurt althans wel. Daarnaast is natuurlijk de Vraag, vindt u het? Onzin als de term allochtoon blijven staan. Of juist als we hem schrappen. En ik heb gepleit om gewoon de term te laten bestaan. En het schrappen vind ik links een symboolpolitiek. U kunt reageren. 0800 1121. Top zegt Avondspits. Oneens. Allochtoon is gelijk aan probleem. Terwijl Chinezen het beter doen dan Marokkanen in de statistiek. En Ari Paap zegt mij Eerdmans. Wanneer gaat die derde generatie zogenaamde allochtonen eens begrijpen? Dat zij Nederlanders zijn. Niet meer. En ook niet minder. Ik ga naar Auke Kempkes En hij belt vanuit Zwitserland. Goedenavond Auke. Ja, goedenavond Joost met Alke Kempkes. Welkom. Uh, dank je. Ik ben het helemaal eens met de, stemming. Ik vind, met de stelling. Ik vind dit echt politieke correcte, politiek correcte zelfbevrediging van de bovenste plank. Het is niet normaal. Uh, ja. Bijna 100 jaar geleden bedachten de Engelse autoriteiten de term... De term ...worthy overseas gentleman, voor, een uh, gewaardeerde overzeese heer... ...om negatief gebruik van andere woorden te omzeilen... En binnen de kortste keren werd wog, oftewel de afkorting daarvan... tot het nieuwe scheldwoord voor alles wat niet Engels was. Ja. Dus ik zeg, allochtoon is precies wat het moet zijn. Gebruik geen enkel woord ijdel, dan komt alles goed. Maar zoek het wel uit op basis van de feit en durf dat te benoemen. Dat zeg je ook, Auken. Ja, eh, ja. ik vind als, als het relevant is om vast te stellen of, of aan te duiden... dat iemand van niet-Nederlandse afkomst is, gebruik dan het woord dat we daarvoor hebben... en doe niet zenuwachtig. Ja, Auke, dank je wel vanuit Zwitserland. Bedankt ja. voor het reageren. We gaan naar de volgende bellen. Dat is Ralf uit Etteleur. Goedenavond, Ralf. Dag, zoals het uh, Ralf maar gehad, ja. Ja, ik vind het ook grote onzin eigenlijk, die, die, die, die hele uh, terminologie. Het it, it is het gedrag volgens mij wat, wat al heel gauw bepaald uh, hoe je tegenover iemand staat. Ik zag zondagochtend bij Eva Yinex zaten twee, uh, zou ik maar zeggen, Turkse Nederlanders. Daar. Nou, ik had geen moment het idee dat, dat, dat ik dat geen Nederlander zou vinden. Die, nee. het was, uh, dat waren echt twee normaal, uh, praten en, en, en zich gedragen en, en, en kledende... ...figuren die, die absoluut niet... Het, ...bij mij het idee wekken, daar zitten twee allochtonen. Maar als ik hier hoor, de jonge die ...bijvoorbeeld met een voetbalwedstrijd tegen Turkije... ...die zich om, om, om, met vlaggen omwinden om van, van Turken... En, ...en ook brullen dat ze Turk zijn en alles. Dan denk ik, ja, je plaatst jezelf buiten onze samenleving. Dat doe je zelf. En dan, dan krijg je de titel allochton. Maar daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Als nee. jij in gedrag je Nederlander... Uh, als Nederlander gedraagt en ook doet, dan heb je hier... Uh, je leeft in een samenleving waarin regels gelden die op iedereen gelijkwaardig of gelijk van toepassing ja. zijn. En dan, ja, dan, dan kan je dus, als je dan gediscrimineerd zou worden, kan je tegen protesteren. Maar als je gedrag dusdanig is dat, je, dat de mensen zeggen ja, dat is een allochtoon, dan, dan, bek je de aandacht, dan bek je, richt je de aandacht volledig op jezelf. Oh, ja. Dus ik vind het... Ik vind dat, dat ga je met een verbod van het woord echt niet, uh, ga je dat niet uit de wereld helpen, hoor. Nee. Dus ik vind het volkomen symboolpolitiek. Hè. Ralf, zeer bedankt. Ik ben het daar dus mee eens. Dank je wel voor je reactie. We gaan zo naar Hans Ensinger, hoogleraar integratie, <coughs> excuus, aan de Erasmus Universiteit. En we volgen vervolgens met, met u uw bellers. 0800 1121 is het nummer om te draaien of hashtag eens, hashtag oneens. We kijken even naar Ibrahim Oldampt. Ja, hallo, met Ibrahim, uh, hallo. Uh, nou, ik ben Ibrahim. Uh, uh, uh, ik ben al uh, uh, 42 jaar woonachtig in, uh, uh, in Nederland. Uh, en ik vind het uh, absoluut geen links, uh, iets helemaal niet links... want ik ben op een liberaal. Ja. Uh, maar uh, het woordje allochtoon uh, blijf je dan voor de rest van je leven... en, en, en, en voor, mijn, uh, voor mijn kinderen uh, blijf je maar achtervolgen... Uh, alsof je een, een tweede rang, uh, tweede rangs burger bent in Nederland en uh, dat geeft, geeft mij als, als, als, als, als een nieuwe Nederlander uh, geeft me dat een, uh, een, ja, een onprettig gevoel. Ja. Uh, maar zou het ja, helpen? Uh, zou het nou helpen als die, als die, als die term geschrapt wordt? Hè? Wat zou dan de, de, de Nederlanders, de Nederlanders zich, zich anders gaan uiten? Gaan die dan eens spreken over Surinaams Amsterdammers? Nou, het zijn, het zijn uh, beginningen, uh, beginnen die, die uh, je moet ergens beginnen. En als je met, met, met dat soort, uh, soort uh, terminologieën uh, gaat schrappen... Uh, uh, hopelijk ooit een keer in de toekomst worden, worden, worden uh, wij, de nieuwe Nederlanders... worden uh, werkelijk uh, uh, aanvaard en geaccepteerd... Als, als Nederlanders en, en niet als, als uh, tweede rangburgers. Nou, dat is natuurlijk niet je zo, hè? Nee. nee. Maar, maar het, zo je, wordt het ik, gevoeld, ik, zeg ik. Je. ik ja. Nou, kijk, ik, ik, ik woon al, al 42 jaar in Nederland. Ja. En, en, en, en, en, en ik, ik merk nog steeds, ook in mijn, in mijn werk. Dat, dat, dat ik uh, net uh, nou, wat meer stappen moet doen uh, om, om, om, om, uh, om, om naast mijn collega's te komen te staan. Ja. Om, om op dezelfde manier te Serieus? worden gewaardeerd ja. als mijn collega's. Maar Ibrahim heeft dat iets te maken met de term allochtoon wat jou betreft? Ja dus? Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Je Bijzond. moet ergens beginnen. Oké. Okay. Uh, Ibrahim, dankjewel uit Old Amts. Geef een duik tegengeluid. Ik zeg, de schrappen van de term allochtoon is linkse symboolpolitiek. We gaan naar Han, Han Ensingen, hoogleraar integratie aan de erasmus Goedenavond, meneer Ensinger. Goedenavond, meneer. Ja, wat wil men nu precies bereiken door het schrappen van die term allochtoon uh, wat u betreft? Ja, uh, de, de, de, u zou het natuurlijk eigenlijk de gemeente Amsterdam moeten vragen, die overigens helemaal niet zo origineel is hoor, want in andere grote steden zoals uh, Den Haag en Rotterdam hebben ze het al uh, geruime ja. tijd geleden geschrapt. Maar goed... Uh, Geruislozer, <laughs> ja. ja. Maar, uh, ja, uh, wat zou men willen bereiken? Kijk, natuurlijk, het heeft een hoge symbolische waarde, dat grappen van die term, van het gebruik daarvan. Maar tegelijkertijd een hoge symbolische waarde, want de echte problemen, dat is ook al eerder in de uitzending gezegd, die er natuurlijk ook zijn rond bepaalde groepen immigranten, die worden er niet mee opgelost. En een andere term bedenken lost natuurlijk ook de problemen niet op. Maar toch, ik denk dat de overheid, en dat wordt nog wel eens onderschat, toch ook wel een zekere symboolverdediging heeft op dit punt, juist, ja, en, en, en ook een beetje een voortrekkersfunctie, en um, uh, ja, dan moet je vaststellen dat in de eerste plaats dat begrip ...allochtoon is een beetje heel erg een containerbegrip. Uh. Uw vorige uh, uh, spreker, meneer Ibrahim, die zei het al. Die woont al heel lang in Nederland. En uh, ja, zijn kinderen zijn hier geboren en getogen. Ja. Uh, je moet je op een gegeven moment natuurlijk toch afvragen. Hoe lang blijft een allochtoon allochtoon? En kan die dan nooit autochtoon worden? Um, en dat is voor veel succesvolle allochtonen, en dat zijn er toch heel veel, uh, kan dat soms heel erg vervelend zijn, omdat ze inderdaad, het werd er net ook al ja. gezegd, toch hierdoor een beetje het gevoel krijgen van, je hoort er niet echt bij, hè? je bent een tweederangs burger, het is een beetje denken in nou. termen van wij en zij. Je en kunt, ja, maar het, het grappige is, het zou net zo goed een helden een geuzennaam kunnen zijn, hè? het wordt ja. altijd, je jongens wij komen van buiten, we, hebben, we doen het fantastisch in de statistieken, we zijn geweldig met, met, met uh, werkgelegenheid, zijn we zijn het beste van het land, dat is helaas niet dat het geval. Zou kunnen, maar, er zijn toch nee raak. maar is en, dat uh, niet het probleem meneer in Enzingen? Uh... Kijk, als we een ander soort immigranten hadden gehad... Juist. dan was dat helemaal een probleem. Daar had er niemand over de gepraat, de... volgens mij. Over die term. Ja, nou, natuurlijk, mensen uit India, in, in, uh, in Engeland bijvoorbeeld... die doen het voortreffelijk. Nou, geen enkel ja. probleem meer. Ja, hadden hand, ze nooit gezegd denk, tegen mij... ik word als tweede rangs burger behandeld? Dat, dat was niet tegen mij gezegd, volgens mij, vanavond. Ja ja, ja, ja, ja. Nee, maar in Nederland moeten we natuurlijk toch vaststellen... dat in ieder geval een deel van de groep... dat geldt ook niet voor iedereen, hoor. Dat Amerikanen is zijn ook allochtonen... en die, uh, ja, daar is niks nou, bijzonders mee aan de Nee, handen. daarom zeggen we ook Niet-Westers-allochtonen versus allochtonen, hè? dat is precies ja. wat, we mee, wat we dan onderscheiden. van Ja, kan. maar ja, dat onderscheid tussen Westers en niet-Westers wordt niet altijd gemaakt. En uh, collega Frisse zei het zojuist ook al: dat heeft ook wel iets heel erg kunstmatigs. Japanners zijn dan weer Westers en mensen uit Indonesië ook. Maar uh, Chinezen ja. zijn dan weer niet-Westers en Polen goed, en Russen zijn allemaal Westers. Als maar als het maar goed blijft is... onderscheiden, je moet ja, het inderdaad nou goed staat. categoriseren. Van elkaar ben ik met, met, met Nou, zegt net uw collega Frisse dat eigenlijk de wet op grote schaal wordt overtreden door UW wetenschappers, zeg maar. Professor Bovenkijk ja. en anderen. Die, die, die... Nou, ik geloof dat ik daar toch een klein beetje anders in zit, hoor. Uh, door de wetenschappers zeker niet. Uh, kijk, de politie registreert wel eens dingen. Daar ging het debat net een beetje over. Hmm. Uh, die ze misschien niet mogen registreren. Dan gaan ze af op uiterlijk. En dat kan niet. Maar, uh, dan, dan, je mag wel af gaan op uiterlijk, maar officieel mag je dat niet registreren. Maar in de praktijk gebeurt het. En dat zijn al hele oude discussies. Dat weten we. Het achterzakje van de, van de, van de ja, agent. Dat, dat gebeurt, dat het, gebeurt. Maar, ja, maar geboorteplaats, ja. kijk, uh, of iemand al dan niet toon is, uh, uh, dat gaat officieel uh, naar de geboorteplaats en de geboorteplaats van de ouders. En dat zijn zaken die gewoon in ja. de gemeentelijke basisadministratie staan, die van iedere burger in Nederland bekend zijn. We weten in ieder geval, en ja. ze kunnen van alles aan elkaar koppelen met systemen. Ja. Dus ik denk dat mijn collega Frisse hier nou maar een heel klein beetje gelijk heeft. Nou, als hij weer terugkomt uit de collegezaal ja, en, en dit nog kan, kan meekrijgen via onze, onze website, dan, en dan zou ik het er wel eens zeggen. Zeg het u, zeg het maar zeg het maar, meneer Enzingen. Zeer bedankt, Han Enzingen, Dat hoogleraar integratie aan de Erasmus Universiteit, die toch Paul Frisse even moet corrigeren, een klein tikje op het vingertje van, van Paul, maar dat, dat, dat geeft niet, want daarvoor is deze show ook we kunnen alleen maar van elkaar leren, dat is een van de doelstellingen. Afro Donato zegt, avondspits, waarom heten de Nederlanders in het buitenland experts en geen allochtoon? Kijk, dat is denk ik Spijker op de bekende kop. Uh, hij ziet het dus in, in terminologie. Hildo Den Brea zegt, het woord allochtoon minder gebruiken is inderdaad slechts een symbool, maar symbolen kunnen wel heel waardevol zijn, dus niet is het oneens. Gerben zegt, zowel eens als oneens, veel Amsterdam Amsterdammers vinden zichzelf geen Nederlanders, hooguit Hollanders. En uh, Gokan uh, Koban zegt oneens: het woord autochtone heeft negatieve lading, nadruk ligt op verschillen in plaats van overeenkomsten. Zorgt dus voor een grotere kloof tussen, tussen de groepen. Ik ga even naar Paul, Paul van Asselt uit Amsterdam. Paul. Ja, ik, ben, ik ben nu niet in Amsterdam, Joost, maar uh, onderweg. Okay. Ik hoop dat je me goed verstaat. Absoluut. Ga je gang. Uh, ik ben het uh, oneens met de stelling. Ja. En ik heb eigenlijk een wedervraag, omdat ik vind, uh, dat soort dingen hoor je niet te registreren. Nee. Maar ik heb een wedervraag, er is natuurlijk een, een nodige Nederlanders wonen in Braschaat. En ik ben benieuwd hoe jij die noemt. Ja, volgens mij buiten, hebben we een, buitenlanders. Een, uh, dat zijn, ja, bu ja, worden, dat zijn worden buitenlanders. Geboren, ja, maar in Vlaanderen worden die niet genoemd een Vlaming van Nederlandse afkomst. En dat is wat jij stelt. Dat die maar, worden zo, sorry, ah, Paul, die worden zo die niet, worden genoemd. niet genoemd. Nee, die worden natuurlijk niet zo genoemd. We zijn gewoon of buitenlanders, nee. want ze hebben niet de Belgische nationaliteit. Ja, maar jongens, of ze zijn gewoon ja. Belgen. Ja, maar... en, en we moeten dus ophouden een onderscheid te maken. Ik doe over de hele wereld zaken. Ja. En uh, dit is echt het enige land, en dat is uh, sterk politiek gedomineerd, waarin we zo'n scherp onderscheid maken. Uh, ja, ook nog in de registratie. Nou, maar dat, dat ben ik toch bedrijf. niet met je eens, Paul. Want in Amerika heet dat Latinos, ook Latinos of Latino-Americans. dat, dat, dat uh, ja, Spanics, ik weet niet zo hoe het in de volksmond. Ik kan de volksmond niet tegenhouden. Jij ook niet, en dat wil ik niet van je vragen. Nee, nee, nee. nee. Het gaat om wat de overheid doet. Nou, dat doen ze volgens mij ook. De niet registreren. Nee, nou goed, we doen het ook met jong, oud, arm, rijk. We doen het met Twente versus Brabant. We doen het eigenlijk met zoveel, hè, Paul. Dus ik vind het niet zo gek. Ik moet je nu ja, gaan... Een, ja. Ik moet okay. gaan stoppen, Paul, want we zijn er doorheen. Sorry, okay. we bellen gauw nog een keer. Paul van Assel, dank je wel. En op Twitter kunt u meer teruglezen. Hendrik Pol bijvoorbeeld, die zegt... ...Avondspits, ik ben geboren en getogen Eindhovenaar. Moeder is van Frans afkomst, net met Nederlandse nationaliteit. En zo word je dus allochtoon. U kunt nog meer kijken op twitter.com en slash avondspits. We zijn er doorheen met deze uitzending. Kunt u terugluisteren overigens op ons, onze site... ...omroepwnl.nl, slash avondspits. Straks op deze zender Kunststof... ...met daarin een heel uur lang journalist Rob Wijnberg... Morgenochtend om op WNL terug vanaf 7 uur op Nederland 1 met Alex Klein en autojournalist Werner Budding. Morgenochtend dus vanaf 7 uur Nederland 1. Morgenavond zijn we er weer vanaf half 7 hier op Radio 1 met een nieuwe opinie, een nieuw gesprek van de dag.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 Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Auto taalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828. Na Duitsland verovert topauteur Nelen Neuhaus met haar thriller Diepe Wonden nu ook Nederland. Diepe Wonden van Nelen Neuhaus. Nu ook bij uw Libris Boekhandel. Dit is Radio 1.